7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een grote meerderheid van de artsen en medisch studenten in Nederland... wil af van de marktwerking. Die conclusie trekt vakblad Medisch Contact uit hun eigen enquête. Van de artsen die eraan meededen... wil drie kwart de marktwerking in de zorg afschaffen. De tegenstanders van marktwerking vinden dat de samenwerking... tussen artsen onder druk staat. Ze willen dat er meer wordt samengewerkt... maar zien door de concurrentie het tegenovergestelde gebeuren...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 Daarop zei Roemer dat Wilders de afgelopen tijd vol heeft bezuinigd op integratie en grote stedenbeleid. VVD-leider Rutte en PVDA-leider Samsom zijn het oneens over de oorzaken van de werkloosheid. Rutte noemde de schuldencrisis in Europa als belangrijkste oorzaak. Samsom wees ook naar het kabinetsbeleid. In Best is een lichaam gevonden in het water van recreatiepark Aquabest... De politie gaat ervan uit dat het de vermiste Simo Bayane uit Veldhoven is. De 35-jarige man verdween vorig jaar op Nieuwjaarsdag... na een feest in een strandtent op het terrein. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad de vermiste man uit Veldhoven is. Tafeltennister Kelly van Zon heeft op de Paralympische Spelen in Londen goud gewonnen. Ze versloeg haar Russische tegenstander met 3-1. Kelly van Zon heeft onder meer een beenlengteverschil en won vier jaar geleden nog een bronzen medaille... op de Paralympische Spelen in Peking. Het weer, het is droog. Vanavond en vannacht brede opklaringen, maar ook nevel en mist. Morgenochtend opnieuw opklaringen en daarna wordt het zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Professionele Beamers. Presentation Partner 0800 400 4000.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 De nieuwe theatermarathon over deze Griekse held. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten. Toneelgroepdeappel.nl. Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl.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 Het is Radio 1, de NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Vanavond reizen wij ruim 40 jaar terug in de... Tijd, toen Amsterdam nog magisch centrum van de wereld was en onze gast de belangrijkste popfotograaf van het land die alle sterren voor zijn lens kreeg. Van Mick Jagger tot Frank Zappa, van Jimmy Hendrix tot Blondie. En dan wordt het hoog tijd voor een grote overzichtsexpositie in het Amsterdam Museum. Famous Popstars in Amsterdam. Hier is Kloot van Heijen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, in Amerika heet hij Kloot, hier heet hij Klaude van Heijen. Is het ja. niet Klaude van Heijen? Ja, lekker op zo'n Hollands ja. Cloude. Mensen kunnen uh, de webcam inschakelen, want dan kunnen ze je foto's zien. Want je hebt echt een, een prachtige zwarte doos vol met. Hele mooie schatten die jij uit je uh, archief hebt getoverd... waarvan een groot aantal nu dus in het Amsterdam Museum uh, te zien is. Althans, vanaf 7 september. Ja. En je hebt een aantal afdrukken meegenomen. En die hou je dan straks voor de webcam... Okay. zodat uh, mensen thuis eventueel kunnen meekijken. Um, de, de, de meeste mensen van nu, als ze het woord Instematic horen... dan denken ze aan die app... Instamatic of ja. Hipstamatic ja. of uh, Hipstek. Uh, nee, ik moet Instagram en Hipstamatic. Maar jouw eerste toestel was een Instamatic. Ja, dat, dat, dat, dat noemden we zo. Dat was een, dat een was het. klein kastje. Het, het heette een Kodak Brownie, omdat het een bruin kastje was. Maar daar zat één knopje op en daar kon je op afdrukken. En dan deed die klik. En dan moest je het met de hand weer het volgende plaatje doordraaien. En ja, dat, dat, dat kreeg ik voor als kerstcadeautje een keer. En hoe oud was je toen? Ik was toen mijn eerste klikklak kreeg, was ik iets van elf. Want ik zat al toen al op mijn elfde een beetje te rommelen met de camera van mijn vader. En pas op mijn vijftiende toen ik een stuk ouder was. <laughs> toen begon ik pas echt serieus aan die... Dat was een Acai Pentax. Dat was een van de eerste spiegelreflexen. En dat was ook een beetje de tijd dat ik die brownie minder ging gebruiken... en ook uh, serieus met die camera van mijn vader ging werken. Maar geloof me, ik had niet in de verste verte het idee... om daar beroepsmatig iets mee te doen. Dat je niet, als je 15 bent, dan denk je daar. Nee, maar was... je was er wel doorgegrepen door dat kastje Absoluut. dan blijkbaar. Ja, als en niet... wat was het? Weet je het nog? Waarom je dat een mooi apparaatje vond? Het, het, het, het vreemde is dat ik vrij snel, vanaf het eerste filmpje... Eh, dat als vrije tijdsbesteding had. Als ik terugdenk, was dat ook een beetje... Het enige, ik had vrienden die in een popgroep zaten. Dus de link naar muziek was er wel, waar ik dan manager voor speelde op mijn vijftien, En ik fotografeerde ze dan ook. <lacht> Welke band was dat? Nou, dat, dat, is, dat is begonnen als de Valiens. En toen, in die tijd was Franse pop een beetje interessant. En toen gingen We hebben ze, het over de jaren. Zes, 65 zo in die mm -hmm. buurt. 64, 65 en uh, toen kregen ze een Franse naam, Le Valion. Maar ze zijn later als Sun, S-U-N, doorgegaan. En er, za zitten toch, er zaten ook echt wel jongens die nog steeds in de muziek zitten. En Dick de Graaf, uh, die jaren directeur of whatever die was van RTL. Ja, ja. Hij uh, is ja. nu van Endemol uh, de CEO. Ja. Dat, die was onze uh, bas bassist. De bassist, dat ja. vermoed ik al. Ja. ja, Dick de Graaf, de bassist. En ja. Hilversum hebben we het dan over? Uh, Weesp. Weesp? Ja, ik ben in Hilfsum begonnen, maar mijn moeder uh, ging in Weesp wonen. Dus ik raakte in Weesp verzeild en in bussen. Ouders gescheiden. Ja. ja, zoals dat hoort in een goed gezin. Ja, nou in de jaren zestig was het nog niet heel gebruikelijk, geloof ik. Ja, nou, zij waren al vrij snel uh, in Indonesië gescheiden. Dus ik kwam met het gezin van mijn vader naar Nederland op de Schavenlandse weg. En mijn speelterrein was wat nu het mediapark is. Oh ja. Ja, dat zijn echt bijzondere dingen, want daar ben ik later meer dan twintig jaar heb ik daar elke dag de studios bezocht als fotograaf. Ja, natuurlijk. Maar, maar ik, in jouw jonge jaren was het nog uh, een was speelterrein. Was een weiland en ik liep uh -huh. dan naar mijn school, de Multatuli School, vlak voor uh, onder het viaduct, weet je, dat prachtige gebouw? Ja, ja, ja. En dat was dat, want wij, we woonden aan, het, aan de andere kant van de weg, uh, van de straat. Dus het was een prachtige omgeving. En ja. toen later kwam jouw moeder vanuit Indonesië naar Weesp. Precies, en daar ging ik wonen. Toen hm. ging ik naar mijn moeder uh, verhuizen. En daar ontstond het uh, ja, eentje. Want mijn tweede vader, die ik ook al vanaf mijn tweede jaar ken, die was eigenlijk wel heel enthousiast aan het fotograferen altijd. Dus dat, zo is het eigenlijk uh, de fotografie Gegomen. gekomen. Ja. gekomen. Um, goed, we gaan het zo hebben over uh, die prachtige uh, foto's... die uh, vanaf 7 september te zien zijn in het Amsterdam Museum. Ik vroeg je net of er ook nog iets in het nieuws is... waar je over wilt spreken. Maar je, je schijnt een perfectionist te zijn... en alleen maar bezig te zijn met Nou, ik met ben de laatste weken wel zo afgesloten... voor, voor het onderwerp uh, museum, expositie... en het boek wat uh, binnenkort uitkomt. Bij W Books. En daar zitten we eigenlijk heel hard aan te knokken. Om dat zo snel mogelijk af te, af te ronden. Zodat er de drukpersen in kan gaan. En uh, ja, dan, ik leef wel heel erg uh, afgesloten nu. Maar is dat niet altijd zo geweest? Nee hoor. B per project, zeg maar. Ja. Zoals je ook. Filmers ziet voorbijkomen en uh, acteurs. Hè, als we een rol moeten inlezen inle of leven... dan ben je even in je eigen rol. En nu ben ik echt heel even een periode in mijn eigen rol. En in het verleden ook. En in het heden trouwens. Want er hangen ook recente foto's. Ja. Goed, uh, de tegel ligt daar met de vraag... of die op een gegeven moment uh, beschreven kan worden. En uh, luisteraars kunnen zich melden. U kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Misschien kent u... Uh, Claude van Heijen wel van heel lang geleden. Dik de Graaf bijvoorbeeld. Wim Noordhoek van de VPRO ja. liep hier net binnen. Ja, en zo. zei, wat komt Claude van Heijen? Ach, die ken leuk. ik nog van de Hitweek. Ja, en hij, ik ken hem natuurlijk van zijn VPRO-jaren. Ja. En Jan Donkers en Rick Zaal en de hele club van... Picnic, waar fantastische televisieprogramma's maakte, waar iedereen live speelde, van Frank Zappa tot uh, Kent Heat en Stevie Winwood. En dat, dat kon allemaal. En je vertelde net dat je uh, met Wim Noordhoek ooit op het eerste popfestival. Ja, heel bijzonder, ik, ik, ik, ging, uh, ik werkte als assistent en het eerste wat ik deed toen ik uh, voor mezelf ging, toen uh, was ik. Uh, Moest ik 18 worden? Toen ging ik met een vriendinnetje, die ook fotograaf was, gingen we in een klein uh, Fiat naar Rome. Want daar was het allereerste, wat ze noemden, de First American Pop Festival in Europe. In Rome. Ja, daar hadden die Amerikanen georganiseerd en daar uh, traden op. Uh, Julie Driscoll en Donovan uit die tijd. En Captain Beefheart, wow. uh, dus Don van Fleet. En, uh, de, en mijn grote helder, The Birds, The Original Birds. Ja. En daar was je bij aanwezig met Wim Noordhoek, als ja, enige ik, Nederlander. Nou, ik kwam Wim daar tegen. Ja. En die was toen heel erg desperate, omdat zijn nagraag gestolen was. Die was daar voor opnames voor de VPRO. En ik geloof dat de tweede dag, of misschien wel de eerste dag... zijn nagra gestolen was. Ja, en een nagra is voor de jonge Ja, een nagra is, was toen, toen dus het, het, het, de apparatuur om radioprogramma's... om een recorder was het, een professionele ja. soundmachine... Waar mensen zich een rugbreuk aan hebben gesjouwd. Ja. Ja. Ik hoor trouwens op mijn koptelefoon andere geluiden. Maar dat meld ik even aan, uh, aan de techniek en de regie. Goed, Claude van Heij. Voor de mensen die uh, uh, later zijn uh, uh, binnengevallen in het programma... Uh, in de jaren 70, 80 was je dé hoffotograaf van... Uh, popartiesten van wereldformaat. Uh, je hebt ze allemaal voor de lens gehad. Blondie, de piepjonge BG's heb ik gezien. Kate Bush, Frank Zappa, Paul McCartney, Rod Stewart, Chaka Khan. Nou, noem maar op. Um, en je hebt ze allemaal vereeuwigd. En meer dan dat, want met uh, sommige van hen ben je bevriend geraakt. Ja. Of is dat een groot woord? Nou, met sommigen ben ik echt bevriend geraakt. Uh, het is, soms uh, duurde die vriendschap zolang uh, uh, ze in de picture waren... omdat ze dan in Nederland kwamen. Maar inderdaad was ik ook wel eens uh, uitlogeren bij grote mensen... zoals bij de Rolling Stones in Zuid-Frankrijk... en uh, met Claire en. En uh, <laughs> bij Crosby Stills en Nash. Yes, wat en, uh... prettig. Ja. Hoe ging dat dan? Dan belde je Mick op en zei: Kan ik vannacht. Uh... Nou, nee, dat is het niet zo. Um, ik had bijvoorbeeld had ik Bill Wyman in de studio. Meestal kwamen ze gecombineerd met televisieprogramma's. In die tijd werd er natuurlijk promotie gedaan via de muziekbladen. Mm -hmm. Er werden niet uh, worldwide clips gestuurd... maar de artiesten gingen echt per land naar televisiestudio's. En dan kwamen ze hier uh, bij een van de drie grote programma's. En daar zat meestal wel top op bij. En dan bepaalde de platenmaatschappij... waar die uh, de, of door wie die artiesten dan gefotografeerd werden... En ik was nogal uh, verbonden aan een tiental muziekbladen... zoals Muziekexpress en in Duitsland, in Zwitserland en in Nederland... en popfoto, en, en, maar ook de panorama en de nieuwe revue... En alle andere bladen. Mm -hmm. Dus ze kwamen al heel gauw bij mij, omdat ze dan in dezelfde sessie zes of acht bladen tegelijk. Uh, uh, coverage <lacht> in, in al die bladen hadden. Lekker. Handen. Dus ik had daar een soort positie. Dat vond ik grappig. <lacht> maar ik werkte ook. Uh, uh, als vaste fotograaf voor Paul Arquette. En die, was ook, die had ook al die bladen. En Paul Arquette was tegelijkertijd ook de concertpromoter... wat later is overgegaan in Mojo. Kortom, alles kwam samen bij Claude ja. van Heijen. Ja, en ik, ik ging ook vaak mee met die mensen van Arquette naar Schiphol... om erbij te zijn als ze uit die slurf uit het vliegtuig kwamen... of, of ze gingen meteen mee naar de studio of ze kwamen daarna naar de studio. Dus dat was heel levendig. Dat was, dat was, dat was leuk. Dat, dat was ook bijna alleen maar voor de lol. Dat gevoel had je. Geen werk. Nou ja, het, zo, het, het is natuurlijk feest als je met de muzikanten kan werken... Waar je, waar je de muziek van draait. Precies. En in een tijd dat er nog geen sprake was van image building nee. of managers. En ook, of... Nee, en ook geen, geen angsten van beveiliging of hè, dat... dat ik moet zeggen dat dat het mooiste was in alle herinneringen. En daar dat kwam natuurlijk drastisch een verandering in. Toen het uh, John Lennon werd vermoord. Ja, vanaf en dat, dat dus, moment... Ja, toen begon het wel. Ik had hm. het zelf uh, al iets meegemaakt in 1969. Notabene de allereerste keer dat ik naar Argentina-Turne in, uh, in Los Angeles ging. Toen was ik op een feestje en toen werd Sharon Tate uh, vermoord. Dus de, in Amerika begon... Was, was, het al een, dat, was dat het begin van de angst van? om in het openbaar de, de gevaar op te lopen? Op welk feestje was je dan? Nou, ik was op een feest van uh, uh, mensen die mij van Universal Studios uh, ja, uitnodigen. Ja. Die zeiden van joh, we hebben vanavond een feestje. Kom maar mee. En ik wist niet wat ik zag. Ik zag. Allemaal mensen die ik van televisieseries ken... waar ik natuurlijk geen naam van had Maar ik denk, wie is dat ook weer? Dr. Kilder? Of is dat die? Of is het die? En het liepen allemaal mensen. Hè? want Het was echt zo'n zo Hollywood-party. Buiten. Onder de sterrenhemel. En beneden ons, zo, zo, zo, zo, wat ze noemen... drie, vier huizen verder... was er ook een feestje aan de gang. En de volgende dag, want ik bleef daar logeren... en de volgende dag ging ik met de taxi naar beneden, wat was in Laurel Canyon, en dan ga je de berg af. Ja. En die hele straat was afgezet. Ik zeg, goh, wat is er aan de hand? En toen zei die taxichauffeur van, ja, wat bedoelt u? U weet het toch, wat er gebeurt? Ik zei, wat is er dan gebeurd? En toen hoorde ik pas in de taxi wat er gebeurd was. Ah ja, zo dichtbij was het. Het, war, het, war, het was vier huizen van ons vandaan. Bizar, hè? Heel raar. Dat was net die ene keer dat ik daar was. Ja. Ooit, ik heb daarna ook <laughs> geen Hollywood meer meegemaakt. Liever niet. Nee. Je weet maar nooit. Goed, laten we even naar de tentoonstelling gaan. Want ik was daar vanmiddag. Ik mocht al een beetje rondkijken. En um, uh, een van de eerste beelden die je ziet als je binnenkomt is. Nou ja, iedereen kent het beeld. De Sleep In, Love In. Hoe heet het ook alweer? Van John Lennon ja, ja. en Joko Ono. In het in. Hilton Bed In. Uh, een foto, notabene, waar je zelf op te zien bent. Ja, dankzij uh, fotograaf Nico Koster van de Telegraaf... Uh, die uh, ik 40 jaar na dato uh, bezocht... omdat wij gezamenlijk een, een tentoonstelling hadden na 40 jaar. Dat was in 2009. Uh -huh. En toen zat ik een beetje zo in zijn contactjes te kijken. ik zeg, joh, dat ben ik... Een hele knappe leek... Indische jongen van een jaar of hoe oud was je toen? Ik uh, denk 19. Ja. En daar zat hij? Toen nog wel. En, uh, uh, <laughs> Niet naar ik, complimentjes kijken. Ik kapitie. was natuurlijk heel erg verrast dat ik mezelf daar zag. Want dat moet je nagaan. Daar, heb, dat, daar is dus 40 jaar ja. later pas. Dus ik heb van hem toestemming toen gehad. om die foto ook op die expositie te houden. En dat was in maart 2009. Dus ja, heel leuk. Heel erg leuk, en die heb ik er nu ook op opga gehaald. Maar, maar, maar toen was je nog in opleiding, toch? Bij, bij, nee, bij hem nee, of nee. niet? Of toen was, u... was ik al uh, in 69, was ik, al, ik was uh, in 68 al voor mezelf begonnen met dat uh, popfestival hier in ja. Rome. Ja. Want dat is mijn eikpunt. Denk, wanneer was ik ook alweer begonnen? Nou, dat was ergens in mei 68. En dit was in maart 69. Toen was ik dus al een beetje een jaartje aan het, klein jaartje aan het proefdraaien. Maar dat was ook meteen een klapper. Want in 69 had ik dus ook al... Uh, kennis gemaakt en veert En die waren ook de eerste die ik meenam naar de studio. Ik had dus wat... wat, wat Precies, ik want wat doet Clouder van Heijen... of deed Clouder van Heijen nou anders dan al die andere fotografen? Ja. Nou, mijn... Het liefste wat ik deed was vragen of ze heel even tijd wilden maken om in de studio gefotografeerd te worden. Ik vind het ook helemaal niet leuk om popfotograaf te worden, want een popfotograaf is iemand die bij de bune staat in mijn belevenis. Mm -hmm. en, wat je toch ook wel hebt gedaan? Ja, zeker, mm -hmm. want ik ben muziekliefhebber, maar ik, ik zag dat ik, ik wilde ze dus toch best heel serieus portretteren. En... En dat ko komt voort uit de behoefte om iets anders te doen wat anderen doen. Ik vond het een uitdaging om ze in mijn eigen omgeving te brengen. En dat, dat werkte. En kijk, toen ik eenmaal uh, me ervan bewust was dat dat werkte. Hè, zo in de trant van, nou ja, wacht maar tot je bij mij bent. Mm -hmm. En inderdaad, dan zijn de mensen open en anders. Want dan, kan, dan, dan zien ze iets meer van mij. Kijk, als je ergens in een studio of op, op een... Achter in de kleedkamer. Dan kan je moeilijk. Kan ik niet altijd mezelf presenteren. Maar als ze in jouw ruimte komen. Nou, dat heeft gewerkt. Want dat, dat blijkbaar is dat dan een klik. Dat ze zich lekker voelen. Je ging ze verleiden. Ze, dat ze verzorgd worden. Nou, ik, ik, ik, ik, het lukte wel natuurlijk, op een gegeven moment heb je publicaties en werken alle platenmaatschappijen mee. En ze deden het uiteindelijk ook voor om in dat blad mooi afgebeeld te worden. Dus ik maakte ze ervan bewust dat ik, uh, uh, als ik er meer tijd voor kreeg... en meer aandacht aan ze kon besteden... dat het eindresultaat uiteindelijk voor hun bestemd was. Dat, dat, dat is een beetje waarom ik het deed. En lekker eten maken, Indische maaltijden, hoorden wij. Ja, het, het werd, dat werd steeds. <lacht> Kijk, ik... ik, ik, ik, ik uh, ik vergrootte mijn apparatuur niet, maar ik zorgde wel steeds dat de hapjes veel <laughs> exquiser werden. Want ook dat is een, iets van mijn leven, lekker eten. Dus ik, het begon bij wijze van spreken met broodjes van de overkant. Tot, tot zelf maken en experimenteren. En op een, moment, ja, op een gegeven moment maakte ik ook pasta's onder het koken. En weet je wat. Het, het, het is een hele belevenis van alles. Laten we er dus een paar uh, uitnemen. De, misschien moet je zelf een keuze... Of ja, nee, Chaka Khan zie ik daar liggen. Ja. Wil, wil je die even voor de webcam omhoog Ja. Dat, het leuke is dat dit... Uh, in een hele lekkere bikini. Dat dit Chaka Khan is. Uh, in de tijd dat ze nog met de band Rufus uh, optrad. En uh, uit mijn hoofd is het Once You Get Started. De grote hit toen. Vast. En... Zij ging al solo, dat werd al gezegd. Dus ze is een dag later teruggekomen. En toen heb ik, uh, los van de band, ook haar uh, solo gefotografeerd. Het leuke hiervan is dat zij ook die foto's nu heeft gesigneerd zelf. En dat ik nog steeds contact met haar heb. Sindsdien? Uh, nou, er is wel 25 jaar tussen geweest. Ik heb er een jaar of vijf, acht zo. Voor het eerst weer uh, ben ik, uh, heb ik haar benaderd. ja. En toen was het echt alsof het een maand ervoor was. Of oh, vroegen ja? elkaar in de, ja, in de armen. Dat was heel leuk. Maar wat is dat dan? Want wat heb je dan met iemand gehad op dat moment in die studio... waardoor je elkaar weer in de armen ja, ik, ik ik, Nee, ik heb, ik, ik heb het zo ontleed. Ik denk dat je allebei jong was. En dat je das, dus die belevenis voor beide nieuw was, mm -hmm. ja, gemiddeld. Zelfs een Tina Turner. Die, en uh, dat die belevenis zo verrassend is voor beide. Ja, ja. Huh? Dat dus, lijkt me een hele redelijke verklaring. Het, het ja. was voor hun ook nieuw. Want ik mm -hmm. keek natuurlijk ook tegen de hoe en Fleetwood Mac op... en al die mensen. Maar achteraf, als ik dan die bio's lees... en de jaartallen hun, hun leeftijden zie... denk ik, oh, we verschilden eigenlijk maar één jaar. Of soms was ik ze jonger. Dus nu begrijp ik het. Zei, het was voor hun ook één avontuur. He, want ik, ik, ik had natuurlijk... Dan word je ook niet gehinderd door enige uh, uh, schaamte of schroom. Want ik, ik, ik had sinaasappelkistjes. Het was een heel uh, <laughs> bekende verhaal. En ik had een platenspelertje voor singeltjes... Waar de, micro, waar, de in, <laughs> waar de speaker in de deksel zat. En da, daar hebben gewoon Tina Turner naar geluisterd. En, en de Who en, en, en, en Fleetwood Mac. En Jethro Tull. Te gek. Dat is heel raar. Ja. Maar kijk, nu zou ik, hè, zou, zou, ik, zou ik het niet eens in mijn hoofd halen. Maar jullie waren gewoon allemaal even jong. En het was voor dat, hun voor ja. het eerst dat ze op een andere manier gefotografeerd ja, werden. In Engeland... Uh, en dan in Amsterdam ook. Laten ja. we dat niet vergeten. Want ja. dat maakt het natuurlijk voor hun ook bijzonder. Ja, ik denk dat ze dat herkenden. Want in Engeland en in Amerika had je ook dit soort jonge fotografen... waar ze thuis kwamen als je al die hoesjes ziet. Ik, ik heb ondertussen wat grote Amerikaanse fotografen. En die hadden ook die relatie. Omdat, mm -hmm. En dat voelden ze misschien ook aan. Gewoon, god, daar heb je er weer een. Hm. Weet je, dat klikt dan. Ja. En ook de, de, de uitstraling. Dat je ziet er maar... trouwens ook uit als een van hun. Oh, en, en, nee, Is het maar... zo erg. <laughs> <laughs> nee, ik maar ik bedoel, ik wa werk. was je je daarvan bewust? Dat, dat... Mm, ja, maar dat, dat, zo zag, zo zag uh, mijn buurman die uh, naar zijn werk uh, ging om zeven uur, acht uur, zag er ook zo uit. Het was een tijdsbeeld. Ja, ja. Dat, uh, maar misschien gaat dat automatisch. Ik... ik, ik uh... Nee, ik ben me daar niet van bewust. Mm. Het, het zal wel, als ik, uh, als ik terugkijk, wel. Ja. Ja. Ik word wel heel vaak aangesproken met de vraag... Uh, God, uh, uh, welk instrument speelt ja, u? Of precies. Zo. En, uh, geen, hè? Ja. Nee, geen. <laughs> ik zeg dan altijd uh, Nikon of zo. Ja. <laughs> Nog even, naar Kakaan, naar die foto... voor de mensen die het niet kunnen zien. Uh, uh, uh, een heel erg mooie bikini van, wat is het, bond... Uh, nou, dit zal wel een verboden foto worden. Dit zal wel een geplukte konijn zijn. Of ik weet het niet. Het, het, het, het, het is geen cultuur of zo. Is, maar is het niet een ontwerp van jouw uh, Nee, nee, nee. Dat, dat, was, dat, daar, daar, dat, was hier, dat was daarna. Dit was 1974. En ik heb Carla V. die je waarschijnlijk bedoelt. Ja. Carla van der Vorst. Dat begon ik in 19... Uh, daar kreeg ik kennis aan in 1979. Zo zei je dat toen nog, hè? Ja. Daar kreeg je kennis aan. Ja, het is de schuld van Johnny Kaagman en Hans Vermeulen. Die waren bevriend met haar. We waren de buren in Voorburg van Carla. En Carla had <laughs> een winkeltje en waar, waar het Golden Earing en al hun, hun leren kleren uh, liet maken. En, uh, Carla V. Ik... is onder andere de ontwerpster... van dat ene blauwe leren ja. broekpak van uh, Journey Kaagman. Ja, dat he? was het liedje Weekend. Uh, ja, maar... nu veren alle mannen en ook trouwens vrouwen ja. van boven Absolute. de veertig op. Ja. En, en toen leerde ik Carla kennen... En... Ja, dat was eigenlijk in één keer heel snel. Uh, we, we konden goed met elkaar opschieten. En ik uh, was sowieso al geïnteresseerd in mode. Want mijn allereerste vriendinnetje maakte ook leren kleding. Oh. Ook al voor de Hoe en voor, voor Fleetwood Mac. En dat is heel grappig. Die zat in een hoekje van de studio met een naaimachientje. Ja, in Een 1960. Amerikaans vriendinnetje? Nee, een Nederlands meisje. Ze heet René Dijman. En ze is later grootste styliste geworden... die al die soaps, uh, drie soaps tegelijk uh -huh. heeft gedaan. En ze had uh, op een gegeven moment ook alle televisieprogramma's. En er zijn heel veel mensen die haar kennen. René Dijman. En, uh, dus het, zat, het was mij niet vreemd om samen te werken met mode. Met leermeisjes? Ja, nou, zoals Berry Hey dat zegt... Carla uh, uh, heeft leren pijpen... Ja. Dat, is, dat is het Haagse. Dat ja, zijn de Haagse grappen. Ja. Maar ik, ik noem het maar het leermeisje. Precies. Dat klinkt een stuk vriendelijker. Ja. Maar goed, met Carla V. ging je een ander leven in. Want uh, toen kwam de mode erbij. Ja, uh, ik... Want wat jij anders deed... Je, je, je ging trouwens ook met een studio op locatie. Je nam de studio ook wel eens ja. mee naar buiten. Dat was nieuw. Ja. Dat was nieuw. Ja. Uh, uh, je had een totaal andere benadering. Maar op een gegeven moment... Ik zei net al, er was nog geen sprake van imagebuilding en visagie nee. enzovoort enzovoort. Dat bracht jij er ook in op een gegeven moment? Ja, op een gegeven moment echt ik me er toch aan dat uh, popmensen in de popwereld... en dat is met Nederlandse groepen begonnen, maar dat uh, had ook direct wel succes bij de buitenlanders... dat ze best heel erg onverzorgd uh, de studio binnenkwamen en dan werd ik altijd wel... Ja, vond ik het altijd wel jammer dat er geen betere kleding was. Dus we gingen kleding in de studio halen. Op een gegeven moment gingen we visagie verzorgen. En uh, nou, zo bouwde ik eigenlijk een heel team omheen. Op een gegeven moment gingen we ook zelf de hoesten ontwerpen. Dan kwamen we weer een grafisch ontwerpen in huis. Heb je een paar voorbeelden daarvan? Uh, nou, niet direct. Ik heb wel. Uh, het is wel leuk te vertellen dat. Uh, uh, dat er een meisje op een gegeven moment uh, fotografie wilde. Leren, een fotograaf wilde worden... en dat ik er eigenlijk uh, als assistent uh, aannam... op basis, op, in ruil, voor wat zij aan visagie kon ja, doen. Ja, en, uh, Dus als, als, als, als jij begint met de visagie... de mensen op te maken... dan leer je ondertussen het, de fotografie. En dat heeft ze verdomd snel opgepakt. Want het is uh, de nu uh, beroemde Patricia Steur... die uh, is begonnen... Die is begonnen met Visagie. Bij jou? Ja, dat ja. was zo leuk. En als spelende wijs, en uh, nu topfotograaf. Ja, topfotograaf. En dat, uh, dat, dat is heel leuk. Want dat hebben we spelenderwijs samen een beetje opgebouwd. En uh, zij heeft het waargemaakt. Zij heeft het echt waargemaakt. Nu heb je trouwens een foto over Visagie gesproken. Ja, uh, dit is weer een apart verhaal. Grace Jones. Dit is Grace Jones in een Giorgio Armani pak... Uh, wat ik fotografeerde. Het leuke van dit verhaal is dat er een meneer bij haar was... die de kleertjes streek en die uh, allerlei uh, uh, kapotte dingetjes bijverfde met zwart. Ik had een hele mooie grote rode uh, hoofddeksel wat je misschien op de tentoonstelling ja, hebt ja, gezien. Ja, ja. En dat schilderde die nog een beetje rood in de hoekjes... En toen bleek dat haar uh, echtgenoten zijn Jean-Paul Goude. En Jean-Paul Goude is de grootste reclame-man van Frankrijk. Die maakte al die uh, uh, commercials van Chanel. Huh? En bijvoorbeeld met Vanessa Paradis in een vogelkootje, die kennen we. Ja, ja, ja. En al die dingen. En ook al die commercials voor Citroën, waar die Grace Jones. Dus dat was heel, een leuke herinnering weer. Dit, was, dit is Grace Jones. En ja, die was echt zo... anderhalf uur met haar make-up bezig. En hoe was zij? Ik bedoel, uh, uh, hoe krijg je een band met Grace Jones? Um, nou, dan is, als je een band krijgt, is het een zwarte band. <laughs> als een vloertje. Nee, dat is het verhaal. Hè? Dat hoorde ik ook altijd. Nou, dit, dit is waar gebeurd. Ik heb, ben, ik heb ze benaderd in Hilversum in een televisiestudio. En ze altijd wel door met tussenkomst van de platenmaatschappij... die mij dan introduceert als zijnde, betrouwbaar en goed. En de volgende dag kwamen ze. En ik heb nog nooit zulke lieve mensen gezien. Het was heel erg aardig. En dat, ja, waarschijnlijk zie je dat ook wel in de foto's. Dat ze er geduld voor uh -huh. hebben en dat ze er tijd voor uittrekken. Ik heb geen ongeduldige foto's. Maar ja, dus tijd nemen ook. Maar ja. heb je ook dat als je dan degene, diegene de handschoen die binnenkomt. Dat je gelijk weet, dit wordt ja. wat of dit wordt niet? Ja? Vaak. Laat ik, het zo, mm. laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik heb er vaak wel. Het is ook een kwestie van wat ik later heb geleerd om heel spiritueel uh, op, op, op, om je spiritueel voor te bereiden. Hè? Het is ook wat je, wat je erin stopt, wat je weer terugkrijgt. Kijk, ik, ik ga niet iemand en passant of heel even een foto klik, want ik heb de volgende job. Voor mij is het echt een voorbereiding. Ik ben daar soms wel uh, een paar dagen mee bezig. Ik weet dan precies wat ik wil. En ik, ik weet ook, ik, ik zoek ook natuurlijk in een richting... waarvan ik denk dat zal wel eens... Uh, dat zal wel eens, uh... En hoe dan? Geef oh, daar eens een voorbeeld van. Nou, een, een, een, een meest bijzondere voorbeeld is met Kate Bush. Ik, uh, ik, ik, ik mocht haar een half uurtje fotograferen voor een uh, portretje. Mm -hmm. Daar kwam een hele staf van de IMI, uh, de Platenmaatschappij uit Londen, mee. Maar ze had maar een half uurtje. En ik had dat een paar dagen voorbereid. Overigens ook met Patricia in die tijd. En ik draaide de LP. De um, kicking side, dat yeah. was haar eerste LP. En toen meende ik dolfijngeluiden te horen. Het bleken haaien of walvissen te zijn. Haaien geloof ik. Iets visachtig. Maar ik ben met dat idee uh, op zoek geweest naar een dolfijn. Ik kreeg zo uit het niets een idee om Kate Boes op een dolfijn te fotograferen. Nou, van Harderwijk tot overal hebben we het geprobeerd. Ik ben op een gegeven moment... <lacht> ja, maar dan is het weer praktisch gezien moeilijk om iemand naar Harderwijk... en dan moet je weer een studio in een zwembad zijn bouwen. Dat hebben we ook wel eens gedaan, een heel zwembad uit. Gelicht als studio. Maar ik kwam op een gegeven moment. Voor wie moment was dat dan? Voor de groep Water. Dat was een Nederlandse groep. <lacht> en die hebben, we, die hebben we in het water gefotografeerd. Echt in het water. Heel groot. Heel zwembad in, in, in bussen met sportvondsenbad. Helemaal ja. uitgehuurd. Vijftig bij 20 meter. Nooit met, meer wat van die band gehoord. Nee, die maar zijn goed, in het water gebleven. Ze had iemand vergeten die stekker uit te trekken. En ja, toen was het gebeurd. <lacht> en. Uh, dus ik... Uh... Ik kwam bij uh, artist terecht. Er was een bijzonder aardige bioloog, uh, Dick uh, Helenius. Ja, ja, En die ja. vond het zo gek, zo leuk. Die, die, die, die, die, die, die hielp mij en die zorgde er eigenlijk voor... dat ik, dat, dat ik een dolfijn mocht lenen. Het uh, bleek wel dat er 25.000 borg betaald moest worden. 25.000 gulden. Gulden he, was <laughs> dat in die tijd. Dat was net zo veel. En toen veel. kreeg je een dolfijn mee. En Toen kreeg ik een half doorgezaagde, rubberen dolfijn mee. <lacht> en daar had ik meteen ja, een, een, een bak omheen gebouwd. Want hij was dus plat zoals je een appel doorsnijdt. En daar maakten we met elkaar Polaroids uh, hoe het ongeveer moest zijn. Dat zochten we dus dagen uit. Dat bedoelde ik. Patricia dus zo... moest er op liggen, geloof ja. ik. Ja, Patricia vertelde zo. Oh ja. ja. En uh, nou ja, dat is dan Standing. dat is dan dat dat uh, voorbereiden, wat ik bedoel. Ja. Hè? Want dan ga ik er echt helemaal. Uh, ja, dan ben ik er echt uh, in, in mijn hoofd uh, met Kate bezig. In dit geval Kate Boes dan. En dan uh, kwam toen kwam ze en het eerste wat ze zei, dus ja, een half uur... want de auto staat nog uh, voor de deur mm -hmm. en we moeten naar Schiphol. En ik liet toen die Polaroid zien. En toen, toen, toen schreeuwde ze en toen, uh, toen choqueerde ik hem. En toen raakte ze in een kleine shock. Ze omarmde mij, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze pakte me beet. Ik denk, ach jee, die is tegen de dierenleed of zo. Ik heb iets fout gedaan. Maar wat bleek toen? Ze vertelde, van ik heb gisteren een interview... In, in een interview een antwoord gegeven op de vraag... Uh, wat uh, do you like to do the most? Nou, nou je nummer één hit hebt, wat, wat is je wens nu? En toen had ze een heel makkelijk antwoord gegeven... I like to fly a Concorde. Dat was in die tijd, was die Concorde voor het eerst mm -hmm. in de lucht. Dus, nou, even snel antwoord. En die avond, dus de, de nacht voor de fotoshoot... is ze wakker geschrokken, vertelde ze, in haar bedje... met het idee van, wat een stom antwoord heb ik gegeven... Mijn grootste wens is... I like to fly. I like to swim with the dolphins. <laughs> en, en wat gebeurt er? Ja, dus hoe kan dat? Zij heeft toen uh, van, van die mensen die haar uh, omringden... verlangd dat ze de, de, de tickets veranderden en weer terugboekte in het hotel waar ze uitgecheckt waren. Dat is een heel lang verhaal, maar dat deden ze uiteindelijk toch. Dat meisje van 19, Kate die net begonnen was... Ja. En ze is gebleven en ze zei... Uh, I, I leave this studio whenever this man uh, decided to, uh, to stop. En toen waren wij echt na zes uur... want op een of andere manier geef je dat zo'n enorme energie. Ja. En we hebben er echt een spektakel werkstuk van gemaakt... met kleding van Fong Leng. En we hebben de krokodil erbij gehaald. En we hebben... Ja, want je had ook nog een krokodil meegekregen van de artikel. Ja, ik zag opeens die krokodil staan toen ik die dolfijn uh, haalde. Ik denk, nou... Voor dat geld mag, mag, mag die krokodil ook wel mee, zijn. Dat mocht dus. Een van mijn favorieten, want dat is, dat is ook wat er gebeurt... als je de tentoonstelling bekijkt. Daarom zal het ook zeker heel succesvol zijn... afgezien van het feit dat het prachtige beelden zijn. Is het ook een soort wandeling door uh, ons gezamenlijk geheugen? Door ja. de tijd ja. uh, die er niet meer is. En waarschijnlijk ook niet meer terug zal komen. Nee. Uh, bijvoorbeeld dit beeld, die heb je daar misschien niet bij. Ik laat me even de krant zien. Um, ja. Uh, ja. Rod Stewart met zijn uh, uh, Ja, onklak. Volgens mij was dit de Rijamagenda. Kan dat? Uh, daar is hij uiteindelijk terechtgekomen. Want ik heb een jaar of tien uh, de Rijmagenda, de beelden voor de Rijmagenda geleverd. Op een gegeven moment stelden we hem ook samen. Op een gegeven moment werd de Rijam ook de Cloudsagenda. Ja. Oh, echt? Ja, dat is een, uh, een jaar geweest. En dan was hij alleen maar met wolkjes en ik fotografeerde iedereen in de wolken. Maar dit, uh, hij heeft ook in de rijm, wat een goed geheugen. Ja, hij heeft ook in de rijm gestaan. Nou, dit is een heel leuk verhaal. Even vertellen hè, voor de ja, mensen die niet het beeld Er staat hemmen. Rod Stuart daar als een soort pedante uh, fotomodel. He? Helemaal gekleed in, in... Volgens mij is het Lois. Ja, dit is Lois voor Girls and Boys. En ik, ik, ik, ik maakte wel vaker foto's voor Lois. Ik heb ook Kim Wilde voor hun gefotografeerd. En daar maakten ze dan enorme posters van. en uh, In al die mode zaken. En... Rod... En dit is iets tussen, uh, tussen uh, meisje en jongen in, hè? Ja, Deze heel erg. Stewart, ja, ja. Ja. En terwijl we toch ja, weten dat, het absoluut, uh, dat hij absoluut niet gay is. Nee. Een, Tegenovergestelde. Een, een, een, een jongen, ja. Ja. ja. Tenzij het allemaal blonde jongens zijn waar die op valt. Dat zou kunnen... <laughs> <laughs> maar, maar goed, dit is... Waar is het? Dit is, is in het, het Amstel Hotel. Want Rod logeerde toen in het Amstel Hotel met Brit Eklund. En uh, toen zei Lois, uh, als jij het voor elkaar krijgt dat hij onze kleding, uh, dan mag je hem wel 500 uh, gulden betalen. Dus ik zeg tegen hem, als jij die kleding aantrekt, dan mag ik je 500. Vijf... Oh right, mate. Dat, dat vond hij helemaal <lacht> fantastisch. Die man die, die, die, die verdiende zoveel geld, maar die 500 gulden erbij dat was vond mooi die... meegenomen. Ja, als een klein kind ja? trok hij dat aan en kreeg hij een envelopje met 500 gulden. En Lois heeft daar gewoon een hele reclamecampagne van gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. En wat kreeg jij dan? Nou, ik, ik, ik uh, maakte die foto en Lois, dat was natuurlijk de opdracht. Lois uh, nam mijn foto's voor die posters. Dus Lois was een opdrachtgever. Maar ik zat dus in het complot <laughs> voor 500 gulden. Zoals ik net ook al zei, er zijn ook recente foto's te zien. Een ja. onherkenbare Carice van Houten, bijvoorbeeld. Ja, dit is een wereldprimeur, dames en heren. Totaal andere vrouw, plotseling. in, in, in uh, Wat is een wereldprimeur? Nou, dat, uh, het heeft wel een paar regeltjes in de volkskant gestaan... maar op de radio en uh, dit is, is het nog, nog niet, niet verteld. Want Carice komt net fantastische plaat uit. Tenminste, ik, uh, ben, ik heb, uh, ik heb uh, de eer gehad om het te horen. Al. En? Nou ja, dit, dit, ik zal er maar niet te veel over zeggen, want dat klinkt heel erg overdreven, maar ik ben er echt kapot van. Ik vind het echt hele mooie muziek wat ze maken. En ik uh, ging ervan uit dat het weer, weer de zoveelste singer-songwriter zou zijn... die nu als paddenstoelen uit de grond komen. Maar Carice heeft echt een, uh, een hele goede muzikale smaak. En dat heeft ze natuurlijk al bewezen... Uh -huh. omdat ze met Rufus Wainwright omging. Maar tot mijn verbazing is... In, uh, staat er staat ook een prachtig duet met uh, Anthony Haggerty op... van Anthony and the Johnsons. En het is werkelijk... Ongelooflijk, oh ja. al ten eerste als prestatie. Maar het is ook een prachtige song waar je kippenvel van krijgt. Nee, Chris komt met hele goede plaat uit. Goed, nou, dat is een van de uh, recente foto's die daar hangen. En wat voor foto is het? Hoe zullen we hem beschrijven? Kun jij dat doen? Nou, dit is heel raar. We hadden een plan om een foto te maken. En we liepen uh, door de pijp naar de plek waar ik de foto wilde maken. En ik schoot eigenlijk zoals ik... Uh, Tom Waits heb gedaan. De, uh, we zijn wel een beetje... zowel Carice als ik geïnspireerd geweest... op dat moment door, het, door Tom Waits. Een bepaalde manier... want de gitarist van Tom Waits speelt ook op haar album, ja. Dus ik had wel iets in mijn hoofd van: het moeten we ook dat zweertje hebben wat ik Tom Waits op straat. Ik wilde ook iets op straat. Ik wilde... Laat even die paar foto's van Tom Waits, want die heb je ja. wel bij je. Hele ja. mooie foto's van Waits. Nou, in Amsterdam. Ook, dit hè? dit is dit is eigenlijk was de afsluiting van de serie. Mm -hmm. En uh, hier uh, hypnotiseerde hij mij, maar het was net te laat want we waren al klaar. <laughs> <laughs> en uh, dit is een Tom Waits die uh, ja, vrij, vrij rustig in een lege straat ja. uh, poseert. De Konijnenstraat is dus een zijstraat van de Elandsgracht. En dit heeft jou geïnspireerd? Uh, om... Ja, eigenlijk deze foto. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Eigenlijk, want ik heb haar lopend want gedaan. Want je, je ziet Carice ook? Ja, lopend ja. langs een muur. En op die muur staat graffiti. Maar zijn, ik heb er daar drie gemaakt onder on het lopen. We liepen eigenlijk naar een plek waar ik de foto wilde maken. En ik heb drie shotjes, kleine tussenopnames gemaakt. En ik zag hem opeens ertussen tussen zitten die, die uitdrukking op die foto en de, de kracht die ze had, of die ze heeft. En uh, ja, daar heb ik to toch een beetje vertaald naar uh, een beetje rock'n'roll. Want ik ken eigenlijk als, of, uh, Carice eigenlijk als een heel lief meisje. Meisje, zoals... precies. En dat maakt en... haar zo onherkenbaar. En ik wilde haar eigenlijk inderdaad... een uh, rock chick oh, een maken. Ruige, rock -chick. Ik word, een leren jasje. Ja. Zo, dit is ook weer een rol, want het is natuurlijk... Een fantastische actrice, dus die kan iedere rol aannemen. Maar dus heb jij van tevoren tegen de gezegd, dat je dat wilde? Ja, we, we hebben samen kleding uitgezocht, haar, haar eigen kleding, en toen zijn we een beetje gaan zoeken, van nou, we kunnen het wel een beetje zwaar maken, we hadden ook een mooie jurk, dus we hebben het ook iets met een jurk gedaan, en uh, ja, en die foto's, eigenlijk per ongeluk zat hij ertussen. En toch weer een die ja, vrouw in lerenjekkie. Ja, ja, ik ben hard leer. Ja, ik begrijp het, Ja. ja. ja. Um, dus dat maakt haar onherkenbaar. Want inderdaad, wij kennen Carice toch vooral als... Uh, uh, het meisje met de jurkjes. Ja, toch? sinds maar goed. Die, die clip van, van Anthony and Johnsons. Uh, Heb jij heel andere beelden, heel andere beelden daarbij, van, is, uh, begrijp ik. Dan is er nog een recente foto. Uh, tot Rundgren. Ja, dat is... Een er. van jouw lievelingsfotos. Nou, dat is ook wel iemand... omdat je het vroeg over vriendschap... dat, dat is ook wel iemand waar ik die vriendschap nog dagelijks mee voel. Wij kwamen elkaar... of wij, Ik heb heel veel met hem gewerkt vanaf 1974. Ik had toen mijn eerste grote Amerikaanse opdracht... om hem te fotograferen. En daarvoor ben ik ook naar Amerika gevlogen. Ik had toen een echte manager in Amerika. Die had dat geregeld, want zijn manager... Jij had een manager? Ja, ik had een manager in Hollywood en ook een kantoor. En uh, dat werd, werd, werd dan echt op zijn Amerikaans geregeld. Daar heb ik heel veel van geleerd. En als ik iemand wilde fotograferen, dan zorgde ze gewoon dat dat, dat dat gebeurde. Ja, dat waren invloedrijke mensen. Ik, ik had een uh, soort uh, adviseurs en hulp ook van twee managers, twee mannen die managers waren. Dat was, en nu, daarom begrijp je ook dat die connectie met. Tot, met uh, Tom Waits zo goed was. Ja. Hij was de manager van Tom Waits. Okay. En van Frank Zappa. Dat was Herb Cohen. En die heeft mij vanaf 1969 eigenlijk twintig uh, jaar lang uh, gesupport met... Uh, met het, het netwerk wat we nu noemen en uh, opdrachten. En Zo vandaar. heette dat toen nog niet, maar nu wel. Ja, ja. want hij uh, heeft me aan mensen geïntroduceerd en er zijn weer opdrachten uitgekomen. Nou, deze meneer, Dan Kelly, die introduceerde me aan de manager van Todd Rundgren in Hollywood. Want ze komen uit Bursfield, dat is noord van, uh, ten noorden van New York. Uh, Hoge Noorden bij Woodstock. Mm -hmm. En daar eh, had hij dus een studio... en het is ook Bursville Records, die platenmaatschappij. En dat had hij samen met een meneer... die ook eh, een beroemd artiest was. En die, de manager van die man heet Albert Grossman. En Albert Grossman is een legendarische figuur... in de Amerikaanse muziekhistorie. Want Albert Grossman was de manager van Bob Dylan... Nou, ja. En ik kreeg dus een opdracht van de manager van Bob Dylan, Albert Crossman, ja. om uit Amsterdam over te vliegen voor één studiosessie. En die heb ik gemaakt. Uiteindelijk zouden we, die, we zouden die in Los Angeles doen... maar uiteindelijk hebben we hem drie dagen later in San Francisco gedaan. Ach ja, het is om de hoek. <lacht> en uh, met heel veel kleding. En ja, dat, zijn, dat, waren mijn eerste, dat was mijn eerste grote opdracht... En vanaf 64 heb ik dus die vriendschap met Todd Röntgen. En wanneer wordt dat dan een vriendschap? Is dan gelijk... Ik bedoel, en, en wat versta je onder een vriendschap? Ja, nou, op een vriendschap versta ik in het geval van Todd Rundgren, dat die. En toen hadden we geen e-mails en geen sms'en. Maar dat hij gewoon belt... Uh, als hij op Schiphol staat of ja. als hij in zijn hotel zit en zegt van... ik moet vanavond optreden, kom je even kijken. Dan denk ik van ja, dit is wel een vriendschap. Ja. Zo is het een beetje begonnen. Hij is een paar keer terug geweest. En dan wordt mij dan ook ingezijnd via de platenmaatschappij na natuurlijk. Ik had een fantastische... Uh, vrienden bij de platenmaatschappij op een gegeven moment... Stocking. Ja. met een K, die dus ook uh, een grote fan is van uh, Todd Runken, die, uh, die, die, die, die, die hield dat ook altijd heel goed voor me bij. Dan en dan is die er, en dan moet je dat en dit en dat. En dan kwamen ze ook bij mij in Amsterdam weer in de studio. En Todd, die introduceerde mij ook zijn vrouw Bibi... Bibi Buell heette ze, een, een ex-fotomodel. Ja. En daar heb ik uh, fantastische series mee gemaakt. Tot, tot hele, hele zachte, uh, modische foto's. En later bleek dus dat Bibi en Todd een dochter hadden. Die dochter die wist pas op de, geloof ik uit mijn hoofd, op de 17e of de 18e, op haar 18e. Dat Tot haar, niet haar echte vader was. Maar, dat was. maar haar vader was, want dat zijn vriendinnetje of de nichtje. Of weet ja, wat ja. heb je toch van die grote lippen? Je lijkt wel die zanger, die zanger. <lacht> en dat was Steve uh, Tyler van Aerosmith. Dat bleek haar vader te zijn. En dat meisje. Het is dus gewoon één kleine grote familie. Ja, dat meisje is dus uh, Liv Tyler. En nou ja, dan heb je toch wel vriendschap als je de hele familie in huis haalt. Ja, precies. Dat zou je zo. Maar wat is er gebeurd? Kijk, want als we het nu hebben over de popfotografie in Nederland en dan uh, van wereldformaten, dan gaat het de hele tijd over Anton Corbijn. Ja. Maar hier zit nu tegenover mij Claude van Heijen. Ja. Waar ben jij al die tijd geweest? Ik bedoel. Ik ben er altijd geweest. Ik heb alleen mijn naam veranderd. Ik heet nu Anton Corbijn. <laughs> Nou, krijgen we Wat is er aan de hand? Ik bedoel, waarom. Nou, dat... je bent op een het... gegeven moment was je er niet meer. Toch? Nee, het is, het, is, het is. Wat is er gebeurd? Het is natuurlijk. Uh, het is, uh, zo is het gekomen. Ik ben op een gegeven moment die mode ingegaan. Ik, ik had op een gegeven moment wel dat punt bereikt. Met Carla van... V. Ja, ik ben toen echt de mode ingegaan. Dat had sowieso ook mijn interesse. En dat was muzikaal gezien ook een punt om even. Te stoppen. Ik had het heel even toen de Punk kwam opzetten, die tijd, hè, mm -hmm. we praten over begin 80. Met Johnny Rotten uh, haakte ik een beetje af. Nee, dat, dat vond ik wel goed, maar alles wat erna kwam. En dat, dat was niet de reden, maar de reden kwam, komt altijd te, kwam, komen altijd verschillende redenen. Maar wat mijn, was dan wel de reden? De reden was dat ik uh, in de dame en in haar, uh, in haar uh, uh, kunnen en haar. Uh, Creaties geloofde in Carla. En dat hebben we ook bewezen. Want ik, ik, het, het, het zit in mij om. Jouw vrouw, jouw toenmalige ja, vrouw. Ja, dat werd mijn vrouw. En wij zijn samen de mode ingegaan. En ik heb uh, me to, toen tot taak gesteld. Uh, haar groot te maken. En dat is gelukt. Ik, ik nam toen voor mezelf een stapje terug. Het kwam mij wel goed uit, een beetje. Waarom? Nou, ik, ja, het zit in mij al. Om ook in die mode. Het was. Het, nou zit het in je om dienstbaar te zijn? Het, het, ja. ja. Maar ik, met heel veel plezier... met, met liefde heb ik, uh, heb, heb ik me in de mode gestort. Niet, ik weet niet of, of ik dat zou doen... als ze een schoenmakerij of een tatenbakkerij had... Maar, in die mode, dat was, dat was ook echt iets wat, wat mij lag. Ik, ik kocht vroeger meer modebladen van mijn allerlaatste geld dan fotobladen bijvoorbeeld. Ik ben echt... Ik heb echt uh, met plezier en met heel veel liefde die mode gedaan. En, wij, en vergeet niet, dat was inderdaad de wisseling van de wacht in de fotografie, maar... Ja, de, de relaties die ik had, zoals Diana Ross en uh, Dionne Warwick... die werden onze uh, modeklanten. Want wij gingen Diana Ross kleden... en via Diana en Ross kwamen we weer aan Dionne Warwick. Dat zijn tot op, de laatste, tot op het laatste jaar van Carla's leven... die uh, twee jaar geleden overleden is... is uh, Dionne Warwick nog een, echt een vriendin geweest en een vaste klant. Heb dus, je er ooit spijt van gehad? Uh, nee, absoluut niet. Nee? Nee, absoluut niet. Ik, ik zou het misschien anders hebben gedaan, misschien in combinatie. Maar nee, helemaal niet. Ik heb, ik, kijk, weet je, mijn, mijn popsterren werden toen de modeontwerpers. Want ik fotografeerde ook mode. Ik, was, ik ben ook periodes modefotograaf, echt als modefotograaf. En. Ja, ik fotografeerde Jean-Paul en ik, heb, ik, ik kwam dan weer bij Gianni Versace thuis als enige Nederlander. En dan fotografeerde ik weer Naomi en Claudia Schieffer. En, uh, Campbell, hè? Ja, Naomi Campbell en Claudia Schieffer en uh, uh, Eva Hetokovina. En al, al die meiden heb ik ook allemaal gefotografeerd. En, en Carla waren die Bruni. Mensen, en <laughs> waren die mensen net zo leuk als de popmuzikanten? Eh... Uh, Sommigen wel. Zo'n Carla Bruni... dat, ja, maar dat die is wel een rock'n'roll-beest. Nee, dat moet ik zeggen... Er was natuurlijk, dat is een ander gevoel. Het, het zit er wel tegenaan. Ja, als, je, als je die topmodellen ziet... dan leven ze ook als, als, als popmuzikanten... En, en, en designers op het niveau van Jean-Paul Gaultier en uh, Gianni Versace. Uh, ja, dat, die, dat, het lijkt er wel een beetje op. Ja. ja het zijn, die gedragen zich natuurlijk ook een beetje als popsterren. Hè? Ja, maar goed, inhoudelijk lijkt het me net iets minder interessant. Als je dan over zielsverwantschap gaat. Nou, of is dat mijn vooroordeel. Wat, wat mij, waar ik me aan ergerde... Nee, dat, dat, dat, dat, ik denk wel dat, dat ik het voel wat je bedoelt... wat mij het meest ergerde was in mode, in het algemeen is dat het zo vergankelijk is. Kijk, ik, ik ben fotograaf, dus ik heb goddank altijd mijn archief... en mijn, mijn, mijn kostbare negatieven bewaard. Je pensioen, hè? Nou, dat zullen we, zullen we afwachten. Hangt een beetje van deze expositie af, jongens. <lacht> nee, maar wat, uh, wat ik bedoel is... een fotograaf koestert zijn, uh, zijn schatten... en een, iemand in de mode gooit ze weg. Het is, het is noodzakelijk dat je om het half jaar omschakelt... En alles eruit gegooid. Hè. Vandaar ook vroeger de ouderwetse uitverkopen. Want dan moest je met een nieuwe collectie komen. Wij waren dan ook al twee jaar van tevoren bezig. En dat deed me wel eens pijn. Hm. Dan heb ik gelukkig het voor elkaar gekregen dat de kleding van Carla. toch nog in het museum terecht is gekomen. in Den Haag. En het, gemeentemuseum het gemeentemuseum heeft een schitterende modecollecties, een modeafdeling. En uh, gelukkig heeft ze dat, is dat haar overkomen. Zodat, dat was mijn idee ook. Dit zijn, dit zijn bijzondere dingen. Maar... Het ging mis hè tussen uh, Carla V en, en jou. Jullie zijn op een gegeven moment gescheiden. Ja. Hoe is dat als je uh, leven en werk zo met elkaar verweven is... en dat het dan misgaat? Ja, dat, uh, dat, is, dat is geen lolletje. Want, uh, en jij had voor haar een stap terug gedaan? Ja, nou, dat, dat, ja zo heeft dat een reden. In, in mijn geval was dat toch een eigen gekozen situatie. Omdat ik een, uh, een, uh, een, een heel graag een kind in mijn leven wilde. Meestal zijn dat vrouwen die dat willen. En in mijn geval was dat, uh, wilde Carla geen kinderen. En heb ik ervoor gekozen. Dus. Uh, om uh, met iemand anders door te gaan die uh, wel een kind mij een van jou wil geven. Ja, dat is wel. Uh... Maar goed, we hebben wel, uh, want ze was, ze was praktisch bij bij de geboorte. Dus het is wel iemand die ook voor mijn zoon uh, een uh, belangrijke persoon is geweest uh, of vanaf zijn geboorte, laat ik het zo zeggen. Dus uh, wat dat betreft hebben we de, wel die band altijd aangehouden. Dat hoor je inderdaad niet vaak. Waarom moest en zou jij vader worden? Dat, uh, dat zat in mij. Dat, heeft ook, dat is weer een verlengstuk van het verzorgen, denk ik. Ik ben met vier halfbroertjes opgegroeid. En die, uh, Kinderen van je vader? Van mijn vader. En ik, uh, daarvan heb ik er drie bijna zien geboren worden. Ik bedoel, ik was het uh, toen ze jong waren. Ik heb ze als oudste broertje ook gedeeltelijk opgevoed, natuurlijk, of uh, was daarbij betrokken bij de opvoeding. Mm -hmm. Ja, dat, dat is, was voor mij stond dat uh, vast. Dat, ik, ik hou van kinderen en ik, wil, ik, ik had de behoefte om iets door te geven... en iets uh, voor iemand te doen. En, uh, dat, dat was eigenlijk het breekpunt in onze relatie, hm. dat zij dat niet had. Hm. Fotografeert hij? Uh, ja, als, uh, hij is 19, dus hij doet alles als hij er zin in heeft. Zo heen. Dus uh, fotograferen doet hij ook. Als hij, en dan doet hij het verdomd goed, heel erg goed, ja. Ik ben benieuwd. Wat komt er op de tegel te staan? Op de tegel? Jeetje. Ik meld denk er even over na. Dan ja. meld ik ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Twee dingen zoals u gewend bent. Alice de Bruin... Uh, spreekt met twee gasten. Uh, aandacht voor het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Dat is het onderwerp. En ze spreekt daarover met professor Pieter Leroy. Hij is uitgeroepen tot de beste docent... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En verder is ingenieur Jan Mengelers de gast. Hij is voorzitter van TNO. Het instituut dat de link legt tussen wetenschap en praktijk. En nou ben ik benieuwd... Nou, ik, van ik ben hier dus onvoorbereid op, maar wat mij... Dus omdat wij net het over Todd Rundgren hadden... en het, een van de mooiste liedjes... Uh, he, die, die, die, dat nummer is, komt op de tegel terecht... want het heeft ook erg met mij te maken, met uh, mijn vak. I Saw The Light... I saw the light. Nou, dat heb je gezien. Niet één lichtje, maar wel, ja. wel honderd lichtjes. Ja. Grote lichten en kleine lichten. Het heeft wel heel erg met, uh, te, mee te maken met wat ik, uh, wat ik gezien heb en wat ik vastleg. Ja. Dus dat vind ik heel toepasselijk in dit geval. Waar zie je het licht vooral als je het dan nu in één flits uh, Nou, meestal waar het donker is. In één flits. Heel fotografisch. Hè? In één flits zeg je. Dus ja, meestal is het ook maar één flits. En dan, ja, dan een je als het donker is. Dankjewel, Claude van Heijen. iedereen moet gaan kijken, want het is een heel bijzondere bijzonder. Amsterdam. Tentoonstelling. Museum. Ja, het Amsterdam museum. Midden in het hartje Amsterdam. Achter de Kalverstraat. Dankjewel. Heel graag gedaan, dankjewel. Wat schiet dat voorbij? Dank meneer Van Heijen. Dit was aflevering 2496. Morgen ontvangen wij meester tekenaar Joost Zwarte. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal.